Koningin Beatrix was erbij, net als de Duitse president Gauck. Het thema van 4 en 5 mei was dit jaar Vrijheid geef je door. Het weer vannacht droog tussen de 3 en 6 graden. Overdag vries 11 graden met bewolking en kans op regen. Dit was het nws journaal Dit is Radio 1. Zij rijdt Groenhart. Elke zaterdagnacht mag ik hier zitten en mag ik met jou praten... over de onderwerpen die er allemaal voorbij zijn gekomen de afgelopen jaren, man. Leuke onderwerpen, spannende onderwerpen, moeilijke onderwerpen. En vannacht hebben we een op zich moeilijk onderwerp. Maar er zitten ook wel weer heel veel mooie, leuke en bijzondere kanten aan dat onderwerp. We hebben het vannacht over liefdesverdriet, hoe je daarmee om kan gaan hoe je dat los kan laten, hoe je door kan met je leven... dat je zelfs relaties kan uitmaken met uitmaakkaarten. Je hoort het allemaal hier vannacht. En bij mij in de studio nog steeds Jennifer ja. van luddevede.com. We gaan even um, luisteren naar onze vrienden in, uh, in Boyd's Bar. En die hebben het over een betrekkelijk nieuw probleem. Namelijk, het is één ding dat je relatie uitgaat. Maar wanneer moet je dat nou... Aangeven op bijvoorbeeld je Facebookpagina. Oh, Want dan ja. stond er altijd. Heeft een relatie met, of heeft een relatie. Ja. Op allerlei manieren kan je op allerlei profielen aangeven dat je een 1 plus 1 bent. Ja. Ach, en zolang je op die roze wolk zit, is dat ook leuk hè? om dat te laten zien aan de wereld. Maar op het moment dat het niet helemaal meer werkt. Complicated. Dan moet je het allemaal gaan uitleggen ja. aan diezelfde wereld. Ja. Dat is best een ding. Oh, en dat moment dan tegenwoordig met Facebook en zo, dat je je relatiestatus oh, verandert oh, het en zo. zo en dat niet, niet, niet genoeg, snel genoeg weghaalt. Nee, nee, ik, ik heb hem nooit veranderd, omdat ik dacht ik wil gewoon niet die, in die situatie komen. Ja. Maar je kan hem verwijderen. Ja, je kan hem gewoon, ja, kan hem gewoon onzichtbaar maken inderdaad. Het spannendere is dan nog, dus dat mensen die dat dus niet doen, dat die dus echt kicken op die aandacht. Ja. Ja. Oh, gaat met je? Of ik herken ook heel goed die blik van vrienden als ze je komen vertellen dat je ex een nieuw iemand heeft. Oh, dat is ja. ook wel ja. ja. zo. En ik had het altijd als, als zeggen überhaupt van, oh, ik heb je, ik zag je ex nog daar en daar, echt totaal out of the ja. blue. Ja. Ik ben er heel niet mee bezig. Je bent Wat lekker aan eten. ik, met deze oh, ik, zou, ik zag die en die nee. nog. <laughs> uh, maar he, ja, oké, okay. <laughs> uh, Dank je voor die informatie of zo. Uh, dan ben ik er weer mee, ja, mee ze bezig. Ze zag er super goed uit. Ja. Oh ja. Dat maakt het met arco-uit-effect, dat is ook wel redelijk bekend. Hoor. Als je het met mij uitmaakt, een paar maanden later, ben je 20 kilo afgevallen, gaat het heel erg goed met je carrière. En ben je verliefd. Dat is echt een... Uh, gegeven, hoeveel, hoeveel oh, als je, is het als je het met mij uitmaakt, dan ontmoet je twee maanden later de liefde van je leven. Waar je kinderen mee gaat krijgen en mee gaat trouwen. Ik wilde op een gegeven moment dat ik het gewoon mannen aanbevelen. Ik neem met mij en hierna vind je de liefde van je leven. Dit is echt een patroon. Hoeveel, over hoeveel hebben we het? Een stuk of vijf. En Arco? Het is echt verschrikkelijk. Ja, ook wel drie die wel echt gewoon zoveel beter eruit zijn gekomen, inderdaad. Oh, en ik weet ook echt dat vrienden als grap dan voor mij net, net iets te snel hadden ze zo'n uh, relatieplanet uh, profiel aangemaakt. Dan kreeg ik allemaal van die mailtjes en zo, dat is ook echt heel na. <laughs> <laughs> dus er stond ook echt een tekst in van ik ben heel verdrietig en despert en bel me en <laughs> gasten. De berichtjes stroomde binnen. Ja. Maar maak je het zelf ook wel eens keihard uit met iemand? Heb je iemand wel zeg je en de is ook. Eén keer gedaan. Vond... Ja, het is nog veel erger. Want als, je, als dat jou gebeurt, dan mag je lekker die slachtofferrol inwentelen. Anders ben je gewoon de, de, de slechterik. Ja. Oh, maar ik, ik, ik denk dat dat gevoel van slechterik wel sneller overgaat. Nou, dan nee. Dan, dat vind ik, ik kan nog steeds, dan zit ik gewoon op de fiets en dan krijg ik het. Oh, oh. Dan komen we even aan terugdenken. Maar hoe lang doe je er dan over om het uit te maken? Doe, zeg je er dan... Je hebt een soort ontwikkeling en zo. Uh, doe je er een week over? Of uh... ja, nou ja, ja. Zeg het helemaal niet. Nou, het, of, het stomme was, ik, ik, ik spaarde het maar op. En diegene voelde het natuurlijk ook wel aankomen. Ja. Toen kwam het echt midden op een feest. Echt waar iedereen helemaal uit zijn plaat ging. Echt zo, ik het eruit. Ik kan het niet meer. Uh, ja, Dat... Eens via een briefje met tien spelen. <laughs> <laughs> een krabbel op hypes. Oh, oh, oh, oh, oh. Horrorverhalen van yeah. mensen die het inderdaad kom nog even snel voorbij, een krabbel op Hives achterlaten, ja. of even op Facebook zeggen, oh ja, onze relatie die is trouwens gedaan. Ja. krijgen jullie dat soort verhalen ook binnen op de site? Ja hoor, ja. gewoon uh, eerst op Facebook uitmaken en uh, waarna al tien vrienden het geliked hebben voordat die chick er zelf achter komt. Oh ja, dit, uh, ja, op een of andere manier schijnt het dan dat met internet maar makkelijk mag of zo. Ja, makkelijk al... en behoorlijk onbehoorlijk. Ja hoor, geen probleem. Mag allemaal. Hey, straks uh, over jouw favoriete onderdeel van de site. Namelijk uh, hoe slechter je verhaal, hoe pijnlijker, hoe ja. erger, hoe beter eigenlijk. Ja, ja. Hoe dat precies werkt, moet je maar even uitleggen. Maar eerst, en dat is het principe waar we ons allemaal achter... Uh, nou ja, niet achter kunnen verschuilen, juist niet eigenlijk. Maar we kunnen ons er wel aan troosten. Tenminste, als we aan de goede kant van het verhaal staan... Alicia kiest met haar karma. What goes around, oh it comes around. Yes, what goes up must also come down. Ik zeg dat tegen al die vreselijke exen die wij echt kwetsen. Dit is niet voor jullie. Mwa -haha. Mwa -haha. het allemaal verschrikkelijk, hè? Dat liefdesverdriet. Maar toch... Het is ook wel lekker. Ja? ja een beetje zwelgen en toe. Ja, zwelgen Lekker. Even, oh, oh, even een beetje huilen ik gewoon. Ik helemaal alleen. En kan daarom mag zijn. ik nu midden in de nacht een hm. zak chips op eten... terwijl ik veel te ja. laat opblijf om een film te kijken. Ja, precies. <laughs> ja, er, zijn ook wel, er zitten ook wel prettige kanten aan. Ja. Maar uiteindelijk, hoe vaak onze harten ook gebroken worden... we gaan het toch steeds weer proberen, hè? In de liefde. Ja. En er is één man die dat niet begrijpt...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 En dan ben je weer jezelf, alleen en onbemind, maar volwassen en verstandig, totdat het weer begint. Oh. Yes. Even klappen. Hans. Hans, you are preaching the truth. Je hebt zo'n gelijk. Yeah. Hey, hij doet hier wat jij eigenlijk het leukste vindt op luddeverde.com. Ja. Yeah. Hij deelt hier zijn, zijn hart. Yeah. Hij deelt hier zijn verhaal, hij gooit zijn hart op tafel. Ja. Yeah. Hij draagt zijn hart op de tong, meer van dat soort dingen. Ja, want, want wat het is, als je liefdesverdriet hebt... zijn er gewoon twee dingen die heel goed voor je zijn. Dat is verhalen lezen en zien en meemaken... die eigenlijk veel slechter zijn nog dan wat jij hebt meegemaakt. Dus erger leed op zoek in ja, de vorm ja, ja. van andere mensen. Zijn, ja. hun verhalen. En dat kan in de vorm van films en dat, dat kan je ook met muziek. En dat, maar dat kan je ook door slechter verhalen te lezen... over andere mensen die gedumpt zijn. En uh, dingen van je afschrijven helpt ook heel erg. Dus wij dachten, als wij nou onze gebruikers... allemaal hun verhaal laten opschrijven... dat maken wij natuurlijk anoniem... en dat plaatsen wij dan op onze site... en kunnen mensen dus en van hun afschrijven... en... Andere verhalen lezen die slechter zijn. Nog slechter, nog, nog erger, pijnlijker. nog verschrikkelijker dan die van zichzelf. En die rubriek heet op de website... Uh, worse ja, ja. Stories Worse Than Yours. Ja, Stories Than Yours. Jullie lezen, jij leest daar alles wat er binnenkomt. Ja. Stel ik me eens ja. voor. Wat is nou één story waarvan je dacht... dit is misschien wel de worst story ever? Het ergste um, verhaal ooit. Nou, wat, wat ik zelf een hele erge vond... was een, uh, een uh, man die uh, ging trouwen. Um, op zijn uh, vrijgezellenavond avond uh, kreeg hij een, met een paintball, uh, gun uh, een soort stoot in zijn lies. Waardoor hij in een soort ziekenhuissituatie terecht is gekomen... waar ze achter zijn gekomen dat hij kanker heeft gehad. Uh, en uh, een paar weken later zijn ze getrouwd... en uiteindelijk is de kanker erger geworden enzovoorts enzovoorts. En toen heeft zijn vrouw op een gegeven moment... een paar weken nadat ze getrouwd waren letterlijk gezegd... als ik wist dat je zo zou worden, was ik nooit met je getrouwd. Die oh. man had kanker. Oh, wat erg? Nou ja, goed, ze zijn dus bij elkaar weg. En hij is nu uiteindelijk zoveel jaar later onwijs gelukkig geworden met iemand anders. Hij is wat... niet overleden. Eh? Hij is niet overleden. Okay. Dus, dus het is allemaal wel zeg maar, soort van heel mooi goed gekomen. En dat is dan zo lekker om te lezen dat iemand je zoiets aandoet. en dat je daar veel sterker uitkomt. En, en als je dus in die put zit en leest over iemand anders. hoe die daaruit is gekomen, dan moet je alleen maar zelf kunnen denken: dat gaat mij ook lukken, ja, toch? Krachtuitpunten en ja, je eigen situatie ja. ook weer even. Relateren. Ja, precies. Oh. Ik dacht even dat je ging vertellen dat, dat. Ik dacht even dat je ging vertellen dat. Uh, dat hij was overleden oh. en dat. en dat een. een, een, een, een een dochter of een beste maat dit verhaal naar je had opgestuurd. Nou, zo zie je, maar het kan altijd nog erger. Ja, ja. Maar. <laughs> maar ik vind het een mooi verhaal met een happy ending. Ja, ja precies. Daar heb ik een plaatje bij. Oh, Van leuk. Oh, leuk. Sweet goodbyes. Changing you don't want to leave. En dan komen we toch op een punt dat we bijna alles hebben gezegd over liefdesverdriet, toch? Natuurlijk ja. heb je nooit alles gezegd, maar we hebben er wel al veel over gezegd. Ja. Maar er is nog iemand die een duit in het zakje wil doen. Okay. En dat is onze eigen columnist, Timmetje Hofman. Want ook hij heeft ervaringen met liefdesverdriet. Dames en heren, de column van deze week heet, net zoals het thema van deze week, namelijk liefdesverdriet. Deze week in de mail. Tim, we willen een column over liefdesverdriet. En hoe jij daar dan over denkt. Dankjewel, de productiestagiaire. Nou, productiestagiaire. Over liefdesverdriet denk ik als volgt. Liefdesverdriet is als goed in de stront gestaan hebben... en een lift met tien mensen in stap... om vervolgens door storing 14 uur vast te zitten in diezelfde lift. Als een slecht nieuwsgesprek, maar dan erger. Als een seniele panda zonder ogen die een dj-set van 8,5 uur draait... op het festival aan de andere kant van de wereld... waar je na drie jaar sparen eindelijk bent. Liefdersverdriet is zoveel huilen dat je traanbuis aanvoelt... als de anus van een 19-jarig manhoertje... uit het meest toeristische gebied van Thailand. Als een voordeelzak vermalen voor pinda's in de maag... van een diabetespatiënt met pinda-allergie. Als je moeder die je betrapt tijdens het trek aan je geslachtsdeel... in de huiskamer van je net overleden tante. Liefdesverdriet, dames en heren. Liefdesverdriet is erger dan de ergste toestanden in Afrika. Hongerige kinderen met aids, het zou allemaal wel. Maar jouw liefje is ervandoor. Liefdesverdriet is als zelf de afwas doen. Als een leeg blik bier. Denk ik. Want eigenlijk heb ik alleen one-night stands... en ontbijt ik dan de volgende ochtend altijd gewoon alleen thuis. Godzijdank. Liefdesverdriet is voor sukkels. Tot volgende week.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 I be the one Onzeker. Hoe red ik mijn relatie? Waarom komt hij niet klaar? Wil ze wel met me trouwen? Zit ik nu in een slur? Wil weet het. We zijn in de derde uur van Lust Beland en dat betekent dat het tijd is voor de luisteraarsvraag. Die ene vraag van de luisteraar aan onze seksologe Wil Berghuis Op een probleem wat ze niet in de show durfde te stellen, maar gewoon even rustig op papier hebben gezet. In de hoop dat Wil kan helpen. Wil, goeienacht. Ja, nacht. Ik hoop het ook. Ik denk nou. het wel, Wil. Tot nog toe heb je nog nooit teleurgesteld. Nee, nou ja, som sommige vragen zijn best ingewikkeld, hoor. Dat is maar ook goed. zo. Ik wil ook niet de druk opvoeren verder, maar ik ga <laughs> gewoon even lezen. Ik ga gewoon eventjes lezen. Ik heb een mail gekregen van Nancy. Goedenacht, Wil en Zaraida. Om meteen maar met de deur in huis te vallen, ik heb twijfels over mijn relatie. Ik heb nu vier jaar een vriend en we wonen al jaren samen. Ik ben na twee weken al bij hem in huis getrokken... omdat destijds mijn thuissituatie niet zo lekker lag. Onze relatie kabbelt sinds die tijd een beetje door. We zijn nooit samen op vakantie geweest omdat hij veel schulden heeft. En verder heeft hij veel moeite met het geven van complimenten. Eerst stoorde ik mij daar niet zo aan... maar nu begin ik het steeds moeilijker en moeilijker te vinden... want ik wil me op een vrouw voelen, complimentjes krijgen... en samen leuke dingen doen en ondernemen. Vorige week ben ik het gesprek aangegaan... en heb ik gezegd dat ik niet meer gelukkig ben... Hij vatte dit niet goed op en gaf aan dat hij niet wil veranderen. Hij is gewoon al eenmaal niet zo complimenteus en dat moet ik accepteren, zegt hij. Wat moet ik nu doen? We wonen nog steeds in hetzelfde huis, maar we hebben beide geen idee hoe we verder moeten. Hij wil wel proberen de relatie te, te redden, maar vindt het dus moeilijk om te veranderen. En ik weet eerlijk gezegd niet of hij wel kan veranderen. Moet ik het proberen met de relatie of is het beter om los te laten? Groetjes Nancy. Hmm. Nou ja, het is dus weer zo moeilijk. Proberen, doorgaan of loslaten. Altijd oh, moeilijk. Oh. oh, nou ja. Goed, als ik het zo hoor, het verhaal van Nancy, ja, het is best moeilijk voor haar hoor. Want uh, uh, ze zegt ook zelf van, ja, de start was eigenlijk ook, daar ben ik nooit zo blij mee als ik hoor van, hè, ik, ik ga een relatie aan omdat mijn thuissituatie niet zo lekker was. Nee, hè? precies. Dus dan, ja, dat is eigenlijk niet zo'n goede basis, maar nee. goed, dat, dat kan allemaal nog bijdraaien daarna. Nou, ze wonen dan al een aantal jaren samen en zij merkt eigenlijk twee belangrijke dingen waar zij wel behoefte aan heeft, is uh, samen dingen doen, mm -hmm. ja, dus niet alleen vakantie neem ik aan, maar ook gewoon eens samen een dagje weg of uh, ja, misschien eens ergens een trash pakken. Um, en die complimenten. En dan bedoelt ze natuurlijk uh, dat, dat hij regelmatig tegen haar zegt van oh ben je toch lief, ben je toch mooi. en ja. Nou ja, Wat wij als vrouwen allemaal heel belangrijk vinden. Hè. Daar, daar is uh, trouwens onlangs uh, onderzoek naar gedaan, dat, uh, dat blijkt dat vrouwen in relatie het heel fijn vinden om begeerd te worden. En één manier van aangeven dat je begeerd wordt... is natuurlijk die complimenten uh, ja. geven en kunnen ontvangen. Ja. ja, en dat mist zij heel erg. En dat is toch voor heel veel vrouwen echt wel een ding. Dus, Daar gaan en, relaties echt op stuk, zie jij. Ja, ook in je oh ja ik, ik denk dat dit echt, als ik dit zo hoor... dan denk ik, ja, je moet ze nu, of hier moeten ze beiden wat mee... want dit gaat wringen. Dit gaat in de loop van de jaren alleen maar meer wringen. Ik weet niet hoe jong ze zijn, ik denk nog best wel jong... En um, he, als je nu al uh, met je partner het gevoel hebt van ja, hij, uh, hij kan me niet complimenteren, hij ziet me niet. Ja, want dat is, dat is misschien, hij ziet me niet staan, hij ziet me ja. niet. Dat is wat erachter ja. zit. Je, je voelt je niet genoeg gezin. Ja, hm. precies. Kijk, ik heb ook een man die niet zo van de complimentjes is. Eh, die ziet niet eens als ik opnieuws gekocht heb, bijvoorbeeld. Mm. Maar, maar gelukkig zegt hij wel regelmatig dat hij van me houdt en dat hij me lief vindt. Ja, ja. Eh, en, um, de, ja en dat is toch belangrijk in een relatie om dat te horen. Als je nooit hoort van... Uh, um, je, ja, bent je bent het. Leuk. Of het leuk? en eh, Ik vind je daarom lief. Of, je hoeft het niet elke dag te horen, maar toch wel regelmatig. En, en je hoeft het niet met woorden te horen, maar je kan het ook... Nou, bijvoorbeeld in blikken. Ja, met, met, euh, dat hij lekker eten voor je gekookt heeft. Of, hè, letter... Van waardering. Ja, van waardering. dat is zo belangrijk. Dat, dat is echt, en dat hoor ik natuurlijk in mijn spreekkamer heel veel... dat daar relaties echt euh, op stuk lopen na ja. een aantal jaren. Dus daarom vind ik dit ook echt wel heel belangrijk... dat ze hier euh, ja, met hem probeert om daar iets aan te doen. En hij kan wel zeggen, ja, ik vind het heel moeilijk. Zo ben ik nou helemaal niet. Maar hij zal moeten weten dat het voor haar echt heel erg belangrijk is. Ja, en dat het dus... van, van een soort... Het is een soort levenszaak wel. Van, ja. dat die daar ja. van het tweede ding is natuurlijk die financiële situatie. Wat ja. zit er ook ja. nog in? Dat ja. vind ik zelf ook. Dat, dat vind ik moeilijk. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Hoe zit dat inderdaad, als je in een relatie bent en de ene heeft het financieel heel zwaar, vanwege ja. schulden. Hoe zeer moet je dat wel of niet aantrekken? Want je bent toch samen, je hebt samen een huishouden. Ja. Ja. Ik denk dat zij ja. wel de eigen centjes verdient. Maar, maar je, ben, ja, je bent toch toch afhankelijk van elkaar? Ja, natuurlijk. Dus als de ene het, uh, hè, die zit in de schulden, hij heeft misschien, weet ik veel, hoeveel schulden en moet dat aflossen. Ja, dat weet je allemaal niet. Oh, dat lijkt me en dan gisteren. heb je daar natuurlijk allebei mee te maken. En dan betekent het dat je op je totale budget, dat je bepaalde dingen niet kunt of zult moeten schrappen. Ja, vakantie is natuurlijk zo'n ding wat, wat snel geschrapt wordt. En zeker nu in deze crisistijd. Ja. Hè, dat, uh, dat hoor ik nogal, dat mensen daar gewoon veel minder geld voor hebben. Maar, dat wil nog niet zeggen... Um, dat, dat je dan niet samen leuke dingen kunt doen. Want je kunt samen een hartstikke leuke boswandeling maken... en dat kost helemaal niks. Ja. En, um, hè, of als je regelt... Picknicken um, en, of zo, dat soort kleine dingen. Ik veel, dus. Ja, dat veel. Dat je naar zee gaat een dagje. En uh, dat hoeft echt niet veel te kosten. Dus ook hier denk ik dat daar misschien aan de grondslag ligt dat zij een vriend heeft... Ja, die dat allemaal niet zo belangrijk vindt om in de relatie te investeren, ook op deze manier. Nee. En dat, daar zal hij echt anders in moeten gaan staan, want uh, anders gaat het echt fout. Dus, uh, nee, en, een, en met betrekking ja. tot haar, want het is heel duidelijk, hij moet zich meer openen. Hij moet uh, echt kijken naar dat stuk van, zij heeft meer waardering nodig. Maar zij moet, kan zij ook iets doen, want zij is natuurlijk niet een soort... Jezus op een voetstuk uh, en dat zij uh, alleen maar tegen hem mag zeggen wat hij allemaal moet verbeteren. Nee, nee, nee, zeker niet. Maar ja goed, dit, dit is natuurlijk haar verhaal. Mm -hmm. En misschien uh, heeft hij ook, uh, hij is misschien later, uh, heeft hij ook dingen in de relatie waarvan hij zegt van nou, daar verwacht ik van, stel wel wat in. En uh, dan mag zij dat natuurlijk, mag ze net zo goed rekening mee houden. Mm -hmm. En uh, voor mannen is het vaak... Belangrijk, ja, die zijn wat minder veel eisend als het gaat om die waardering, eh, is het belangrijk dat de dagelijkse dingen gewoon lekker doorlopen. Het huishouden, het eten op tijd op tafel. En eh, Over het algemeen vinden mannen dat gewoon heel prettig. En, Beetje uh, stabiliteit. En, uh, ja, ja. Dat, dat soort dingen. Dus ja, dat loopt vaak wel. Hè? Maar als je het hebt over echte diepte in, zoals complimentjes geven en, en het gevoel hebben van waardering en samen dingen doen, ja, dat... Uh, dat... Een vrouwending, maar wel heel erg belangrijk in een relatie. Ja. Ja. Moeten ze binnenstappen bij een seksoloog, zeg je? Wat zei je? Moeten ze binnenstappen bij een seksoloog als dat nee, gesprek... Nee nee nee. nee? nee, nee, nee. Misschien een relatietherapeut, maar ik denk dat we het eerst echt samen voor elkaar moeten kunnen krijgen. Zij heeft één keer geprobeerd om het te, te bespreken. En uh, hij zegt, ja, ik kan het niet. Ja, dan vind ik iets te makkelijk gezegd. Mm -hmm. Dus probeer nog een keer weer om de tafel te gaan zitten en echt aan te geven van, nou ja... Dit kan wel eens een, een kruispunt in onze relatie worden als hier niks verandert. Ja. Dus ik vind het heel belangrijk. En wie weet heb jij ook wel dingen die je wil veranderen. Hè? Zo kan ze dat aan ja, ja, precies. Zij moet even de urgentie op tafel leggen. Van dit is ja, voor ja, ja. Echt, uh, kan voor mij echt een breekpunt zijn. Ja, want je kan dit wel doorlaten modderen. Maar uh, ja, dan werkt natuurlijk niet. Dan verandert er in ieder geval niks. Nee. Dus, nou Nancy, werk aan ja. de winkel voor haar en de relatie. Zeker. Ja. Spannend. Ja. Nancy, uh, ik hoop dat je uh, iets hebt gehad aan uh, het advies. Mail dat nog even, gewoon voor mij en voor Wil. Hoef uh, hoeft niet zozeer op de radio, tenzij je dat graag wil. Maar mail nog even naar lust.bnn.nl of je iets hebt gehad aan het advies. En Wil, wij zeggen bij deze ook weer voor volgende week en de week daarop en de week daarop en de, de week daarop. Als er mensen zijn die vragen aan jou hebben, alles mag gesteld worden. Ja hoor, laat me gewoon horen. Lust@bnn .nl voor al uw vragen en wensen aan Wil. Heftig scenario. Stel je voor, je gaat uit elkaar omdat je hebt besloten dat het toch niet helemaal voor je werkt. En één van de twee heeft de meest verschrikkelijke liefdesverdriet die je kan voorstellen. En de ander, die voelt zich wel oké. Okay. Hmm, hoe ga je daarmee om? Dat kan mijn volgende beller mij vertellen. Goedennacht. Goedennacht. Hi. Inge. Hi, Inge. Hi. <laughs> Hi. Herkenbaar scenario voor jou, Inge? Ja, van beide kanten eigenlijk wel. Vertel. Nou, ja, we hadden gewoon een hele goede relatie. Het is nu ja, een tijdje bezig geweest. Wie zijn wij? Jij en... Uh, ik en mijn uh, ex-vriendin. Jij en je ex-vriendin. Ja. Goede relatie, ging allemaal lekker. En toen? En toen was ik een maandje naar het buitenland. Hmm. En toen kwam ik terug en toen dacht ik toch van... Hé, hey, studentenleven, dat uh, spreekt mij ook wel aan. En het dat... kon niet samen, studentenleven en... Ja, het kon wel samen. Alleen Wilde Ik dacht niet? toen even van niet. Aha. En toen hebben we er een punt achter gezet. Alleen daar kreeg ik achteraf heel veel spijt van. Jij kreeg je spijt van. Heb, was je te makkelijk? Dat je dacht van nou, weet je wat, we doen het anders gewoon niet. Nou, zo, het, ik dacht er te makkelijk over na. Ik dacht van nou, lekker gewoon, ja, los en dingen doen en lekker feesten. Alleen zij is uh, zeven jaar ouder dan, dan ik. Dus mm -hmm. ze had er allemaal niet zoveel behoefte meer aan. En uh, ja, ik dacht gewoon, dat we moeten wel samen kunnen. Alleen had altijd andere leeftje voor zich van nou huisje, bankje, beetje ja, meer hè? een wat uh, een wat burgerlijk leven ja en dat en werkte dat, uh, dus niet dat werkte niet maar achteraf miste ik het toch heel veel maar wie was op... wie was er degene die er kapot was van de van de liefdesverdriet en wie was degene die wel die wel oké okay ging uiteindelijk ja daarom zeg ik beide kanten want op dat moment was zij kapot van liefdesverdriet ja? en was ik er oké okay mee mm -hmm. alleen achteraf waren de rollen omgedraaid en, Aha. Uh, Wanneer, wanneer, wanneer draaide dat? Na een paar weken of na een paar maanden dat je in één keer dacht, wacht even. Nou, daar hebben we echt een half jaar uh, over gedaan eigenlijk. Oh man. En sinds januari toen, uh, was, toen hebben we het weer geprobeerd. Alleen ja, omdat dat toen gebeurd is, kon zij zich daar niet meer, toe, niet, meer, niet meer toe zetten. Nee, want zij had natuurlijk dat erge al gehad, zich misschien ook daarna er wel overheen gezet. En jij ja, nou, kreeg pas na zes maanden dat je het in je hart voelde... en dat je dacht, wacht even, nou, even dit is het eigenlijk. Nee, nee, die zes maanden dat hij gewoon... toen, Het is zeg maar na, na een maand of twee... toen kreeg ik zoiets van, nou, ik wil er echt terug. Ik wil er gewoon helemaal voor gaan. Ja. En toen hebben we het weer uh, een paar maanden geprobeerd met z'n tweeën. Alleen zij zat nog steeds in de roof van, ja, hé, hey, hallo. Toen kwam je ook ineens terug, draait ik heb er geen zin meer in. Nee. Ja. Dadelijk gebeurt het weer en ik heb, niet, ik heb niet de behoefte om meer die pijn te voelen. En toen was jij kapot? En toen was ik kapot. Oh my god. En hoe, was dat, hoe zag dat er voor jou uit, kapot zijn van liefdesverdriet? Zat ja ook... in het begin denk je echt je wereld stort in. Want ja, ja dat is wat je, wat je wil. En gewoon, je, je hebt voor jezelf een toekomst bedacht. Ja. En die valt dan in stukjes. Ja, in één keer alles wat je had bedacht en gefantaseerd en... Uh, waar je naartoe ging werken. Dat, dat, dat, dat, dat verdwijnt in een Raar is dat, hè? Het valt in is dat, keer helemaal weg, ja. Ja. ja. Wat is de status nu? Want jullie hebben elkaar dus afgewisseld in dat vreselijke liefdesverdriet. Allebei dat ja. gevoeld. Ja. Uh, op andere momenten. En nu dan? Ja, weet je. In zo'n situatie moet je denk ik ook gewoon heel blij zijn. Nou, dat je gewoon de mensen om je heen hebt. Je vrienden en zo. In ieder geval bij mij is dat het geval. Ze sleuren mij overal mee naartoe. En ik... Uh, ja, dan, dan probeer je er toch van af te zetten. Maar als je dan alleen bent, thuis of weet ik veel waar, dan denk je toch aan je ex. Ja. ja. Gaat ja. er ooit nog goed komen? Ik heb geen idee. Wat denk je? Ja, ik hoop het, maar ja, je, je ziet ook wel, als je het al vaker geprobeerd hebt, dan gaat het toch steeds iets mis hè. Mm -hmm. mm. Maar uh, diep in mijn hart. <laughs> hoop je het wel. Hoof hoop ik het natuurlijk wel. Oh. Inge, ik, ik help je mee, hopen. Dankjewel. En misschien hoort je vriendin dit wel op dit moment. En, en, oh, wie weet. en is het in één keer op magische wijze... Middels Radio <laughs> 1 zijn in één keer... Het is de radio is... de magische zender yeah. waarmee het allemaal, ja, waarmee het allemaal goed komt. Ons, mail het nog een keer als je wil. Ik zal het doen. Naar lust.bnn.nl. Vinden wij altijd fijn om uh, het niet. achteraf verhaal te horen. Dankjewel Inge. Oké, okay, jullie ook bedankt. Is dit herkenbaar dat... Oh, dat moment dat je eigenlijk voelt van, we hebben het geprobeerd, we hebben het geprobeerd, maar het gaat gewoon misschien eigenlijk niet meer goed komen Hoe ga je daarmee om? Ga je inderdaad, laat je je door vrienden ontvoeren en ga je ontzettend veel uit en probeer er niet aan te denken? Of ben je zo iemand, zo ben ik, dat je je thuis kniezend op de bank gooit en er gewoon even een tijdje niet van die bank afkomt? 0800-1121 voor jouw verhalen over liefdesverdriet. 0800-1121 of mailen mag ook. Doe dat naar lust@bnn.nl Vrolijke plaats van Earth, Wind en Paya. Nog even een mailtje, Jenny, die we toch ja. ook even moesten delen. mailtje van Evert. Goedenacht, ik werd tegen twee wakker en ik hoorde jullie onderwerp. En wel nu, dit is erg voor mij op toepassing. Maar ik noem het echter geen liefdesverdriet, die pijn, maar liefdes. Pijn, hoofdletters. Oh. Want pijn, dan doet, dat doet het in mijn hele lijf. En dat duurt al zo'n dertien jaar. Wow. Mijn grote liefde heeft mij destijds verlaten... omdat het toen erg slecht met mij ging, psychisch. Ik was aan de drank en het ging niet goed met mij. Toen ik daarvoor werd opgenomen, schreef hij mij een brief... dat hij geen heil meer zag in de relatie met mij. Ik voelde het aankomen, maar de pijn is er niet minder om... en die blijft maar voortduren. Inmiddels gaat het al lang weer uitstekend met mij. Ik heb tien jaar lang een relatie gehad met een andere man... Uh, en die relatie die heb ik om andere redenen verbroken. Maar altijd ben ik de hoop blijven koesteren dat het weer goed komt tussen ja. mij en mijn eerste man. Wauw, wauw. Toch die ene, hè? Ja. Die ene De one ene. that got away. Ja, ja. wij, ja. Hebben, wij hebben dat nog niet hadden we al een beetje besproken, toch? Nee, ik, nee, ik heb alleen maar een ex waarvan ik dankbaar ben. Ja. <laughs> ik, heb, ik, heb, ik heb er drie. En ja. vooral de laatste ex. Daar ben ik dankbaar van. Dat, <laughs> dat het hem niet geworden is. We got away from each ja, other. Daar ja, ben ik ja. erg blij om. Mocht je luisteren. Ja, ik ben blij <laughs> dat het voorbij is. Adios. Adios. Hey, iemand die uh, elke dag de straat op kan gaan. En uh, een willekeurig persoon aan kan spreken. En dan een prachtig verhaal over de liefde krijgt. Hij heeft er echt een soort neus voor. Ja. Dat, is, uh, dat is onze Joris. Joris. Hij heeft me nog nooit teleurgesteld. En dat gaat hij vannacht ook zeker niet doen. Joris en zijn liefde. Als ik zeg liefde, waar denk je dan aan? Aan mijn man, aan mijn kind. En uh, hoe oud ben je? Ik ben 25. Uh, oh, dat is best wel jong nog. Ja. En hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Op het werk. En hoe ging dat? Hij was stapels liefde op mij. En jij niet op hem? Nou, ik kende hem niet, maar hij zorgde ervoor dat hij mij uh, zo inplannen dat ik tegelijk met hem moest werken. Dus uh, zo kwamen we elkaar tegen, heel toevallig. En hoe deed hij dat? <laughs> Sprak me eens aan, vroeg ze om een vuurtje. en uh, Kom je in gesprek en dan uh, vervolgens ga je eens wat leuk doen, wat drinken. En, uh, nou, zodoende. Want hoe lang geleden is dat? Zeven jaar geleden. En hoe oud is je kleine? Twee. Oh, dus je hebt nog wel even een tijdje over laten gaan... voordat je echt definitief met elkaar samen ging. Ja. Maar eigenlijk ook best wel jong. Ja, dat wel. Ja, ik kom uit het westen of is dat normaal hier in het Noorden? Nee, de meeste mensen hoor ik dat het inderdaad best wel jong is. En werd er nog een adviesje even nog gegeven van joh, waar begin je aan zo jong? Ja, nou ja, hier en daar wel eens, maar uh, ja, we woonden twee jaar samen voordat we gingen trouwen. En, uh, nou, toen kenden we elkaar al wel redelijk goed, dus we hadden zoiets van, nou, we gaan er gewoon voor. Maar had je niet zoiets van, nou, ik wil misschien ook nog wel even verder kijken? Nee. nee. Was het ook je eerste liefde? Nee, dat niet. Dan was je een beetje op afgeknapt tot die vorige, en toen dacht je van, nou, nu ik deze hem heb, denk je van, nou... Ja, ja misschien wel een beetje, ja. Ik denk, laat hem nu meer gaan. Maar waarom viel je voor hem echt? Lief, leuk. Knap. Alles wat een man in zich moet hebben om ja. jou te kunnen bekoren. Ja, zeker. En hoe zie je het verder nog gewoon? Ja, nou, ik ben nog hartstikke gelukkig met hem. Dus, uh... Ben je nog steeds verliefd ook? Ja, ja, ontzettend. Tot over mijn oren. Zeven jaar, hè, dat weet je. Ja, ja dat is altijd het spannende moment, hè? Ja, als ze zes jaar huwelijk, dan, uh, dan ben je het spannende moment voorbij. Nou, daar zijn we nog niet helemaal, maar. Uh... Ja, het is nog steeds spannend elke dag. Ja, zeker. Ja. Maar hoe hou je dat goed, zeven jaar dan? En zeker als je zo jong bent. Want ja, wat je al zegt, van op zich kijk je natuurlijk ook nog om je heen. En je hebt al een kleintje met enorm gezetteld eigenlijk al. Ja, dat is. Het is wel helemaal dichtgetimmerd eigenlijk. Ja, bijna wel. Ja. Nou ja, goed, helemaal dichtgetimmerd, Ja, we houden van elkaar en uh, dat is goed. Ja, en wat we verder willen doen, ja, we kunnen doen wat we willen. Dat, uh... Als ik zeg, uh, volgend jaar wil ik naar Frankrijk verhuizen, dan doen we dat. We gaan gewoon samen het avontuur aan. Oh, dan dacht ik, van: dan ga ik naar Frankrijk en dan blijf jij hier. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat willen we wel samen. Maar hoe hou je het sprankelend? Ja, gewoon goed praten. Dan, uh, heb je gewoon, uh, dan weet je van elkaar wat de verwachtingen zijn. En dan kan je meteen zeggen van nou ja, aan die verwachting kan ik wel voldoen, maar aan die absoluut niet. Dan heb je ook geen valse verwachtingen en dan word je ook niet teleurgesteld. En hoe kleur je het verder nog een beetje in om het kleurrijk te houden? Ja, leuke dingen doen samen. Ja, vakantie. Maar zit die kleine daar dan ook niet soms tussen? Want je, ja, je hoort ook wel vaak van dat wat een wicht slaat in een relatie. Dat je zo druk bent bezig met een kleintje en dat je dan ook geen oog meer hebt voor elkaar. Nee, dat heb ik helemaal niet. Ik vind het heel leuk samen met z'n drietjes. Wat leuk om te horen, zo'n dolgelukkig huwelijk hier in Herenveen. Ja, <laughs> ja klopt. ja. ja. Hey, niks spannend zijn eigenlijk? Nee, nee misschien niet. Nee, maar wel heel gelukkig en mooi. Ja. Leuk, ah. Ja, echt wel. Ah. Ik zei toch dat het mooi was. Ik zei toch dat hij je niet ging teleurstellen. Hé, hey, Luc. Hey, sorry, hey. ik was even bezig met, uh, met mijn spulletjes. Luc, kunnen wij jou misschien een, een loslaatcursus, een online, een online loslaatcursus aanbieden? Uh, is er nog iets of iemand wat je moet loslaten? Ik denk dat ik niemand meer hoeft loslaten. Ik denk dat ik alles wel heb losgelaten inmiddels. Ja, heb je ja. nog slechte verhalen? Nou, ik heb dus, want ik zat dus, in, uh, ik zat dus in, de auto even te luisteren en ik hoorde toen Arco in Boys Bar zeggen dat Arco he, is een beetje de ster van de show. Natuurlijk, ja, ja, ja. ja, ja. ja. En, maar ik hoorde hem ook zeggen dat uh, het, het, het, het, het met iemand uitmaken dat dat eigenlijk nog wel veel erger is. Ja. En nog niet eens natuurlijk, want dat, en dat is natuurlijk, als je zelf liefdesverdriet hebt, dan, dan zo denk je er dan echt niet over. Dan, uh, dan is die persoon echt een enorme uh, trut of lul. Ja. Maar ja, ook wel juist daarom. Ja, Misschien precies, niet. want ja. je bent dan wel, en ik kan me wel herinneren, ik heb het ook al eens een keer met iemand uitgemaakt. En toen voelde ik me echt een week lang als ik zo, zo, zo, een soort mengelmoes van opgelucht. Maar ook wel echt gewoon dat ik dacht van Jezus, ben ik een eikels, hè? Ja. Oh, ja. Maar heb je wel eens ernstige liefdesverdriet? Nou, niet zo verschrikkelijk vaak, nee. Wel eens een keertje dat het dat iemand uitmaakte, maar dan was ik er wel was, was je er zelf ook al met je blij mee of zo? Ja, dat je ja, dacht van, ja. nou, het was ook eigenlijk wel prima en uh, maar niet echt dat dat. Snoeien haar de liefdesverdriet dat je wekenlang op bed ligt, uh, jammer of zo? Dat niet. Nee, heb ik nog nooit echt. Uh... Dat je ondertussen gal opkotst, omdat je het al <laughs> heel lang niet gegeten maar <laughs> je lijf zegt toch van. niet nee, nee. doen, niet doen. Oh, Ga deze informatie van de internet of is dit pure uh, nee, nee, nee. ervaring? Puur, puur hypothetische ervaring. <laughs> ja, ja. Gelezen in een boek, in een Jackie Collins boek ja, gelezen. Ja, ja. <laughs> nee, maar dat heb ik dus nog nooit echt zo op die manier, uh, op die manier gehad. Ja. Zo heftig. Mm. Ja. Denk je dat je, dat je er allemaal... beter in wordt? Word je er beter in? Nou, Liefde ze hebt hebben. Heb meegemaakt. Ja, het verdragen. Ik neem er wel de tijd voor nu. Zeg maar. Vroeger ja. dacht ik echt, nee, ik moet door, ik moet naar mijn paard, ik moet dit doen, ik moet dat doen. Maar nu ga ik gewoon echt rustig even een uurtje op de bank liggen huilen ervoor. Hoppa. Oh, vind ik toch ook iets van luxe hebben, hè? Ja, dat je, ja, dat ja, je, ja, Dat je ook belt en dat je zegt, nee, ik kom niet naar het vriendinnen etentje. Want ik ga namelijk op de Met bank lopen huilen. Even een uurtje aan het huilen, ja. Even zwelgen. ja. Nu ja, Zwelge is het ook, ja. ja. Maar hoe lang mag het zwelgen duren dan? Ja, er zijn geen regels voor, nee? vind ik. Nou, nee. ik vind wel, op een gegeven moment... Is ja, geen tien het ook, jaar, ja, ja. Het is ook een beetje ook dat, je, dat, je, uh, uh, dat de buitenwereld dan ook op een gegeven moment denkt van... Nou, nou, nou, nu ja. is het wel een keer klaar, hoor. Uh, ja. En dan denk je uh, dat de buitenwereld dat best snel denkt. Dus ik nou, zou wel, ik al. Ja, yeah. ik zou het wel snel hebben. Ik denk dat ik nu als vrienden van mij, die, die nu die misschien heel lang iets hebben met een vriendin, als die het uitmaken. Ik denk echt dat ik na een dag op uitgekeken ben op het hele verhaal. En als, maar, joh, uh, I'm over dan, it. Ja, it. Dat het is echt heel <laughs> ja. erg onaardig is voor mij. Maar ja, dan denk ik ook van ja, heb ik ook niet zo. De, maar waarom? Die, Wat zit hier maar onder ja, die, ja, omdat die liefdesverdriet, maar in, maar, Het liedjes verdriet. Alleen het is heel erg van jezelf. Het is precies hetzelfde als dat je. Een relatie heb. Als ik nu tegen mijn vrienden ga zeggen de hele tijd hoe goed mijn relatie is, dan denken die ook op een gegeven moment: ja, ja, oké, okay, nu weten we het wel en zo. Dat is vooral voor jezelf heel leuk. Ja, nee, en dat dan is liefde... denken ze: er is wat mis, ja, denk ik. Ja, als ja, je dat Een te... ja, ja. van de twee gaat vreemd, gaat niet dat goed. Ze zeggen dat het zo goed gaat. Ja, de hele maar tijd. ik denk dat dat het liefdesverdriet ook zo is. Dat dat dat als je, dan ga er op een gegeven moment te veel over praten tegen vrienden bijvoorbeeld. Je moet ja. het echt alleen doen. Dat, ja. En dat maakt het ook zo erg natuurlijk, lijkt mij. Ja, en als je, nou je hoeft het niet last alleen te doen, want... En daarom zat er. Jennifer er de hele nacht. Ja, dat begrijp ik. Ludvendu.com, ja. dan mag je alleen samen. Je doet het wel alleen, ja. maar je doet het ook samen. Met lotgenoten. Ja. Ja. Nou ja, dat, is, ja, maar, dat is wel belangrijk, want die willen het ook graag. Die, die willen het ook graag over praten, natuurlijk. Ja, maar jij als vriend moet gewoon <laughs> al je zielige vrienden opgeven. Dan ja. heb jij er geen last meer van. Ja, maar is het, maar is, het, is het ook, als je er dan over praat met z'n is het dat je echt met elkaar in gesprek bent, of vertelt iedereen gewoon zijn ja. verhaal de ruimte in? <laughs> en knipt er iemand anders en vertelt die ook zijn zielige verhaal de ruimte in? Als ik, met, als ik daarover. Uh... Nee, als er meerdere mensen met liefdesverdriet zich in één ruimte bevinden, praten die echt met elkaar of oreren die nee nee, nee, nee, Nee, volgens mij is het alleen maar. Volgens mij is het alleen maar. Volgens mij is je, je, je vermogen om te luisteren is echt, denk ik, wel weg als ja. je liefdesverdriet hebt. Dat ga je ook niet doen. Nee, Daar nee. gaat het ook helemaal nee. niet om dan, nee. toch? <laughs> Want dan denk je ook, ja alles wat jij zegt, allemaal leuk en aardig, maar, mijn, maar, mijn maar ik zit in de hel Ja, Je zit echt in wat een Tim soort brand zei. In de hel, hè? Ja, wat Tim zei. eetweesjes heel erg. Maar hallo, ik heb liefde. Ja, ja, ja, ja, precies. <laughs> ja. Honger in Afrika, vreselijk. Ja. Alleen, sorry, mijn hart is gebroken. Maar weet je wat me ook ja. opvalt? En dat is elke keer weer een ding. Als je een tijdje niet hebt ervaren... Ja. Uh, en je ziet het bij een ander... Dan, dan snap je het wel. Maar je bent even de soort zwaarte van dat gevoel... dat, dat, dat, dat kan je vergeten. En ja. als het je weer overkomt, denk je... Oh, holy, ja, ja, fuck, ja. holy fuck! Hm. Holy fuck! Zo voelde ik. denk dat het hetzelfde is. Ik heb nog nooit een Verliefd kind gebaard. Verliefd ook, hoor. Ja, trouwens. maar ik denk dat bij het baren van een kind... dat is wat een paar vriendinnen die kinderen hebben gekregen vertellen... de pijn is immens, maar zodra je zeg maar... Uh, dat lieve kind dan zo op je borst gelegd krijgt... dan, dan, dan doet jouw... jouw brein doet zo van... klik, en nu kan je even niet meer bij die pijn. Anders dan wil je namelijk nooit meer... na dat eerste kind nog meer kinderen. Ja. Ja, en ik ja, denk ja. dat het hart hetzelfde doet. Van zwelg, zwelg, verdriet, verdriet. En op een gegeven moment doet het hart zo... klik, en dan vergeet je het een beetje... Tot het weer gebeurt maar kan je weer door. Ja. Want anders zou je nooit meer een nieuwe relatie aangaan natuurlijk nee. ook. Ja, want dat aangaan. is oh ja, je wilt toch weer dat fijne gevoel van verliefd worden, ja. ook al weet je dat je toch wel weer op je bek gaat. Ik, ik niet. <laughs> ja, ja. Oh nee. Luc ook niet toch? Nee, ja, ik ook niet nee. nee, nee joh. Luc is allemaal getrouwd. Ja. ja ik, oh ja. ja. Oh, gefeliciteerd. Dank nog, hè. je wel. Ja. <laughs> hij gaat niet op zijn bek. Hij is married. Ja. Dus, is uh, dat gaat mij echt niet meer gebeuren. Nou. Nee. Luxky, um, ja. om uh, uh, over precies twee minuutjes, uh, drie minuutjes... mogen we afscheid nemen van uh, mm. mij en van Jenny. Maar tot die tijd, waar ga jij het over hebben? Nou, het, ja, zeven? het is vandaag 6 mei. En dus tien jaar geleden dat Pim Fortuyn werd neergeschoten. Oh. Hier, hier om de hoek, ja. eigenlijk, op het Mediapark. Oh, te bizar, ja. En uh, uh, we hebben straks, dat is wel tof... om uh, nou, rond half, uh, half zes... een hele lange uh, documentaire eigenlijk... Ja, reportage documentaire... Van een verslaggever. En die heeft met de medewerkers van 3FM Nieuws. op dat moment, dat is mm. nu 3FM Headlines. Mm. heeft hij uh, een soort reconstructie gemaakt van wat er toen gebeurde. Mm. Heel cool is dat. Tenminste, ook mooi indrukwekkend om te horen. Klinkt nu heel cool, is natuurlijk niet cool. Maar het, het is wel echt. Het is, heel, het is echt een mega heftig verhaal. Met ook oude fragmenten van wat zij toen hebben opgenomen. wat eigenlijk nooit echt is uitgezonden. Oh. Of, ook omdat het. Ja, op dat moment niet. Was het gevoel van. Nou ja, het was niet van toepassing. Omdat het nieuws. Het was toen allemaal nieuws, nieuws, nieuws. Maar dit zijn allemaal hele heftige emotionele dingen natuurlijk. Omdat ja. die mensen wel een verslag maakten. Maar ondertussen ook gewoon iemand uh, neergeschoten voor een voeten ja. zagen liggen. Ja. Dus dat, uh, dat hebben we zo rond half, uh, half zes. En daarvoor ben ik heel benieuwd waar iedereen was toen het gebeurde. Ah. Toen ja. uh, Pim Fortuyn werd neergeschoten. Waar was ik? Ik kan het mij nog goed herinneren. Oh. En ik denk, dat, ik denk dat meer mensen hebben uh, in hun hoofd. Ah, oh, oh, ik, weet het, oh, ja, wel ik als... weet het ook nog. Ja, Ik wil het zo graag van je horen. Ja. Dus dat nee, is ik de vraag: de... 0801121, is dus het telefoonnummer. We kijken je ook helemaal, of we hebben nu ja. echt zo twee paar grote ogen kijkt je aan, oh nee, we moeten het hebben over vreselijke dingen. Ja, nou ja, nou ja, god ja, vreselijke dingen. Ja, het is inderdaad vreselijk, maar het is wel echt zo'n moment in, in, uh, in de geschiedenis ja. Ja. waar je nog jaren over na gaat praten. En, wat iedereen, en dat was wel grappig, iedereen zei toen ook van, oh ja, dit is zo'n moment waarvan we over tien jaar nog weten waar we waren. Nou, ja. Ik denk dat dat ook wel zo, zo is. Dat voel je soms op het moment dat het gebeurt. Iets met oh, ja. twee torens en New York, ja, dat is ook zo. Ik kan me ook nog goed herinneren waar ik was. Ik weet dat niet. Nee. Weet je dat niet weet, weet ik nog wel. Maar jij weet niet toen... Jij, geen idee. Nee. En ik ben niet eens een alcoholist of zo. De alcoholisten <laughs> ja. hebben altijd van die grote zwarte vlekken in ja. de <laughs> Ik heb dat niet... Maar nee. ik, ik weet niet meer waar ik was. Ja. Uh, toen ik hoorde dat uh, de Twin Towers waren neergehaald door die oh. vliegtuigen. Nou. Gek ja. Nou ja. Ja god ja gek. Ja nee. Ja, maar Het is, was ook gewoon... Ik weet niet of dat gek is. Maar ja, nou, weet je nog ja. wel van Pim Fortuyn. En dat weet ik, dat weet ik dus ja. niet meer. Maar ik was niet in Nederland. Daar gaat ja, het. En ja, ja, dan, dan vergeet je het dus, ja. denk ik. Omdat ja. het dan minder... Dat uh, is het. Nou ja, dat is de vraag van, van de, deze, deze ochtend. 0801121. Waar was jij okay. toen Pim Fortuyn werd neergeschoten? En hoe hoorde je het? ja. Lieve Jen, ja. Jennifer, ik het wil je bedanken. Ja. www.wurdevedup.com voor mensen ja, die liefdesverdriet ja, ja. hebben en hun hartje uh, weer heel willen krijgen. Wat fijn dat je hier uh, vannacht met mij in de studio ja. wilde zitten. Ik vond het heel gezellig. Ja, hè? Ja. Dat kwam door al die foto's. Ondanks dat vervelende ik... onderwerp liefdesverdriet. Ja, ja. Dat van die wotka was een grapje. Oké. Okay. Drink een thee. <laughs>